Het is maandag 5 maart en dit is de Batavieren podcast. Dames en heren, wederom welkom bij de Batavieren podcast. Ik zit hier vandaag op de bank bij Rico Brouwer. Rico, welkom. Ja, jij ook welkom. <laughs> welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over het sleephead referendum. Over, uh, en ook over de WIW, zoals dat dan, uh, dan zo mooi heet. Uh, Even kijken voor de luisteraars die je ook niet kennen. Uh, en ook om een beetje ook een achtergrond ook te krijgen van wie, wie je bent. Zou je jezelf ook even ook aan de luisteraars ook even voor, kunnen, voor kunnen stellen? Ja, je bent, uh, nou, wat, wat ze niet kunnen zien. Maar je bent uh, bij mij te gast <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. in Almere. Ja, inderdaad. Uh, dat is waar ik woon. En uh, ik, uh, ik uh, heb de afgelopen 20, 25 jaar gewerkt uh, in ICT. Dus ik ben ICT'er van huis uit. Al ja. de laatste vijf jaar als docent. En ik deed mee met de verkiezingen van de Piratenpartij. In, uh, in 2017, uh, ik stond op de, op de kieslijst en ik heb uh, de campagne in de laatste maanden uh, heb ik, heb ik meegedaan in de campagneleiding daarvan. En uh, afgelopen half jaar maak ik muziek. Ik ben uh, uit de ICT in ieder geval tijdelijk gegaan en nu uh, voltijd uh, muzikant. En wij kwamen elkaar tegen een paar maanden, nou, tussen is een maand geleden, twee ja. maanden geleden. Bij de bij Nederlandse leeuw ja, inderdaad. Er waren ook veel ook van onze luisteraars waren daar ook. Ja. Ook toen. Dus dat is wel, dus ja, ik denk ook dat veel, veel luisteraars jou ook wel ook herkennen in ieder geval ook van de ook van, van Nederlandse leeuw Dus dat is ook wel een nou ja. leuke kapstok ook in die zin. Precies, dus die man met die, met die gitaar voordat dat <laughs> allemaal begon, daar ben jij nu bij op visite. En ja. we gaan praten over de over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... en ja. het referendum van 21 mm. maart. Ja, inderdaad, want, want, uh, want dat, dat, valt mij, dat valt mij ook op. En ik, ik denk dat jij dat misschien ook wel kan onderschrijven. Er is nog niet heel erg veel aandacht eigenlijk persoonlijk nog voor... ook in de media, klopt dat? dat ja, nou, dat, dat zie ik ook. Nou is het wel zo, als je kijkt naar de gemeenteraadsverkiezingen... die ook op 21 maart zijn... daar valt de aandacht misschien ook nog wel voor mee. En destijds met het Oekraïne-referendum... Was er wel wat meer aandacht. Maar dat, dat loopt op naar, naar die verkiezingsmomenten. Ja, dat, dat, dat is ook wel weer, dat is natuurlijk ook weer zo. Maar in de, in de aanloop naar het Oekraïne-referendum waren er we natuurlijk wel ontzettend veel debatten natuurlijk ook uh, aanwezig. Want, want ben je ben je zelf ook, uh, kom je zelf ook in veel, veel debatten? Of worden zijn er veel, veel debatten die ook worden, worden georganiseerd? Ja, ja de, nou, de Piratenpartij is een van de partijen die subsidie heeft aangevraagd en gekregen. Ja. Mm -hmm. Om een campagne te voeren. En wij voeren een tegencampagne. Ja, partij is tegen. Ja, um, ja en wil je een spreker, dan, dan komen we. Ja, ja, ja, ja. En dat geldt voor iedereen. Ja, ja, ja. Uh, we worden ook uitgenodigd. En we organiseren zelf ook uh, debatavonden. Ja. Dus uh, woensdag, uh, komende woensdag 7 maart in Utrecht. Ja. En 9 maart in Leeuwarden. Ja. Uh, op 10 maart, zaterdag is hier in Almere een evenement. Daar ben ja. ik uitgenodigd. Ja. Uh, en ja, zo, zo rolt dat door naar uh, 21 maart. Zo rolt het door naar, uh, naar 21 maart. Kijk helemaal, helemaal goed. Eh, voor, voor de mensen die even niet weten waar dit nou over gaat. Hè, die, die toch een beetje, laten we zeggen, een beetje digibeet zijn. Hè, ook in die, in die zin. Uh, de, de, het, het, slepen, het referendum, de WIV. Waar gaat het nou precies over? Ja, ja. Het gaat om de bevoegdheden van onze veiligheidsdiensten. Ja. En het eerste wat je... ...misschien uit elkaar wil houden is... ...wat zijn die veiligheidsdiensten nou? Mm -hmm. uh, uh, in contrast met, met de politie bijvoorbeeld. Ja. Uh, de, deze wet... ...waar we 21 maart in referendum over gaan stemmen... ...gaat niet over de politie. Daar is een andere wet voor. Mm -hmm. uh, wat we het hier over gaan hebben... ...is de algemene uh, veiligheidsdienst... ...en de militaire veiligheidsdienst. En uh, die hebben ook bevoegdheden... ...en die zijn ook in de wet vastgelegd. En uh, de vorige wet is uit 2002. Mm -hmm. Nou... En daar is een hoop onderzoek naar gedaan, een nieuw voorstel voor gedaan. Want die veiligheidsdiensten zeggen, er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden, uh, nieuwe technologie. Iedereen communiceert nu via internet. Uh, daar willen wij ook uh, onderzoek in kunnen doen en, uh, en uh, daar willen we meer bevoegdheden voor. Daar is een nieuwe wet tekst voor gemaakt, die is aangenomen in de Eerste en Tweede Kamer. Mm. En uh, een aantal studenten heeft uh, met, met een handtekeningenactie daar een referendum over afgeroepen. Mm -hmm. En vandaar dat we 21 maart met elkaar gaan stemmen over die wet die de bevoegdheden van uh, de, de veiligheidsdiensten regelt. Nou nou zeg jij, mm. mensen zijn digi digibet. Mm. En dat zeg je... Ja, voor de mensen die digibet zijn. Ja, voor de mensen die... Je maakt een link ja. tussen uh, digitale bevoegdheden en, uh, en deze wet... Ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Als je gaat mm -hmm. kijken naar die wet van 21 maart waar we over stemmen, mm -hmm. dan gaat het over de bevoegdheden van onze veiligheidsdiensten in, in, in de breedste zin van mm -hmm. het woord. Het is waar dat daar een component in zit die het mogelijk maakt om de, de internetkabels af te luisteren. Mm -hmm. Nou, die veiligheidsdiensten die mochten al je wifi afluisteren, want wat jij in de lucht uitzendt, dan kunnen ze dat ja, opvangen. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat is geen probleem. Mm -hmm. Maar nu mogen ze het met deze wet ook van de uh, internettoutjes die jouw huis in en uitgaan, mm -hmm. en uh, ongericht... Met andere woorden, jij woont ergens, zoals ik hier in Almere. Mm -hmm. En op het moment dat uh, de veiligheidsdiensten denken... Ja, maar in die buurt of in die stad of in die regio, mm -hmm. dat is niet omschreven. Daar zit misschien ook iemand die we verdenken. Dan kunnen we uh, in bulk, dus mm -hmm. van iedereen in die buurt of in die straat... Kunnen we al het verkeer afluisteren mm -hmm. en opslaan. En dat betekent dat ook wat ik hier typ op mijn tablet, telefoon, op mijn computer... Uh, wat de mensen thuis die dit luisteren, uh, in hun WhatsApp of in hun Facebook typen mm -hmm. aan elkaar. Uh, dat kan afgeluisterd worden en opgeslagen worden en gedeeld worden met Veiligheidsdiensten in het buitenland. Mm -hmm. Een ander onderdeel van die wet is een DNA-databank. Het heeft niks met digi, digi, digitaal te <laughs> ja, maken. Het is ja, van jou, jou, jou, jou, jouw DNA. Ja. Jouw DNA mag uh, worden uh, verzameld, opgeslagen ja. in de databank. Ook dat zit in die, in mm -hmm. die WIF. Ja. En, uh, dus je doet de, het referendum tekorten door te zeggen, uh, het, het is vooral digitaal. Ja, maar je, aan de andere kant kun je ook wel weer zeggen hè, van, van, je ziet ook wel weer dat, uh, dat, uh, dat bijvoorbeeld ook met DNA sequencing en zo, dat dat natuurlijk ook in opkomst ook is. Hè, dus we kunnen steeds ook meer ook, uh, uh, ook uit ons DNA dus ook in die zin ook weer, ook weer af ook lezen. Uh, en daar zit ook natuurlijk wel weer ook in, dat, in dat aflezen, er zit ook wel weer een digitale component natuurlijk ja, ja, ook in. En ook natuurlijk ook in het op, dus zo is dus, dus, uh, Maar, maar ik ben het inderdaad ook wel, wel uh, inderdaad juist ook die DNA component. Daar kunnen we, daar kunnen we inderdaad zo ook nog even ook op, terug, uh, op terugkomen. Um, het, het meest belangrijke is, is denk ik ook van... Ontzettend veel mensen die maken... zich inderdaad nou, ook al... Zorgen ook om hun privacy, denk ik? Of, of, of denk je we sowieso ook anders over? Van, uh, dat het mensen ook niet zo heel veel uitmaakt? Nou, dat is een... Uh, een soort... Uh, een tegenstelling die, uh, die wel eens... Gemaakt lijkt ja, dus te worden. Privacy en veiligheid. Dat ja. je moet kiezen of ja, ja, ja, ja, ja, privacy ja. En, en veiligheid. En, ja. veiligheid. en uh, ik, ik snap niet zo goed... Dat, die mens, dat mensen die keuze uh, maken. Mm -hmm. wal, uh, want... Uh, je recht, je, je grondrecht op, op privacy uh, willen we daar concessies aan doen dan voor welke reden wil jij ja. grondrechten uh, opgeven mm -hmm. is het, als het, als het het is een veronderstelde link mm -hmm. hè? Ik, ja, ik bestrijd ja, die ja, link ja, en ja, ik zal ze ja, uitleggen ja, ja, waarom ja. Ja, goed, er is ja. geen link tussen veiligheid te maken en, uh, en deze opsporingbevoegdheden ook al uh, mm -hmm. zeggen de, de, de, zegt de minister dat dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat de reden is, mm -hmm. die link is er niet maar stel dat die link er zou zijn Stel dat je misschien een aanslag kan voorkomen met, met bulkinterceptie van iedereen. Is het opgeven van jouw recht, jouw grondrecht op privacy, dat waard? Want die, die grondrechten die zijn ook uh, opgesteld in onze, in onze grondwet opgenomen... Ja, ja. om uh, persvrijheid te kunnen garanderen. Om je eigen overheid te kunnen controleren. Op ja. het moment dat je daar concessies aan doet... kan je dus niet als burger meer uh, uh, praten met een journalist... Kan je niet meer... Uh, uh, als, als, als uh, uh, Kijk, wat vandaag opgeslagen wordt... Dat gaat nooit meer weg. Het wordt, het wordt opgeslagen in Nederland. Het wordt gedeeld met buitenlandse uh, veiligheidsdiensten. Mm -hmm. Dus vandaag vertrouw je misschien nog wel de regering in Nederland. Mm -hmm. Maar welke zit er over vier jaar of over acht ja. jaar? Mm -hmm. En in welke landen ligt het nog meer? Ja, want er is namelijk... er is In Nederland er is natuurlijk wel ook een bewaar, he, be, he, bewaarplicht. He, dus het is dus, dus, dus, dus wel in ieder geval ook... Uh, hè, dus het wordt in ieder geval sowieso ook voor een, voor een bepaald termijn wordt het in ieder geval opgeslagen. Volgens mij drie jaar heb ik maar over toch? Want dat wisselt namelijk ook nog, volgens mij, ook binnen de, binnen de EU. Dat, ja. ja, Maar daar uh, wordt mee geschermd wat die bewa bewaartermijn is. Maar in die, mm -hmm. in die wet staat dat de informatie die afgevangen wordt, mm -hmm. uh, ongefilterd gedeeld kan worden aan het buitenland. Mm -hmm. Denk je nou, als we dat delen met onze NAVO-partner Turkije... dat die het netjes naar drie of acht gaat <laughs> ja. weggooien? Ja. Of de Verenigde Staten? Ja. Of Engeland? Mm -hmm. Of wie dan ook maar die landen zijn waar mm -hmm. we op dat moment bevriend mee zijn? Wat je vandaag opslaat, gaat nooit meer weg. Ja, want even voor de mensen die dat dus ook niet weten... dus, uh, dus er, wordt, er wordt ook inderdaad natuurlijk ook data tussen landen ook weer, ook weer uitgewisseld. Dus er dus vinden ook in die zin dus ook data -swaps ook plaats. Ja, en uh, dat is, dit is geen theorie hè, dit is gewoon ja, ja. gedocumenteerd... Ja. Uh, als je terugkijkt naar wat uh, bijvoorbeeld zo'n zo Edward Snowden uh, destijds uh, zei... Uh, um, kijk, in Amerika mag je bepaalde informatie verzamelen van Amerikanen... Mm -hmm. ...maar op het moment dat je het in Engeland zou verzamelen... ...en je betrekt dat uit Engeland... ...dan gelden er hele andere regels ja, op. Ja. Veel minder uh, uh, spannende regels, mm -hmm. zeg maar. Dan ben je veel uh, vrijer als, als veiligheidsdienst om uh, al die informatie te analyseren en te verzamelen. Dat mm -hmm. geldt voor Nederland ook. Mm -hmm. Dus wat wij hier nu met deze WIF verzamelen... Kunnen we delen aan het buitenland mm -hmm. en dan gaat het nooit meer weg. Ja. Nou, dan kan je het later ook weer opvragen. Misschien je hebt geen idee wat ermee gebeurt. Mm -hmm. Ja, maar, uh, maar dan, uh, want, want kijk, want in ieder geval, nou, dat wordt dan, dat wordt dan afge afgetapt in ieder geval. Ja. Nou, daar komt in ieder geval een hele grote set aan data uit. Nou, dat is voor een heleboel mensen die hebben geen beeld erbij. Van, nou, stel nou dat ik een, een veiligheidsdienst bent, uh, ben. Wat, wat heb je dan precies in handen op het moment dat ik, uh, laten we zeggen, bijvoorbeeld jou aftap? Wat, heb, ja. wat, wat, wat, bezit, wat bezit je nou eigenlijk? Want mensen hebben daar geen, denk ik geen voorstelling ook bij. Okay. Ik, um, ik, ga, ik kom zo op, die, ja. op het antwoord op die vraag. Uh, mm -hmm. Je had het net over bewaartermijn. Ja, bewaartermijn, ja. Kijk, op het moment dat jij... Uh, uh, iets intypt in jouw computer, mm -hmm. dan, uh, dan moet je eens kijken in dat uh, adresregeltje van die website bovenin. En dan, mm -hmm. aan de linkerkant staat dan HTTP ja. of HTTPS. -S -S. Ja. En als het S is, dan weet je, oh, dat is iets met secure, ja. Ja. iets met veilig en is het groen. Ja. Ga maar internetbankieren en dan zie je dat het groen is. <laughs> ja. En uh, daaraan kan je zien dat de uh, verbinding tussen jou en je bank bijvoorbeeld uh, versleuteld is mm -hmm. encrypted is. ...dat is wat lastiger om in te zien als je dat mm -hmm, aftouwt. Mm -hmm. Want je kan wel dus uh, iets typen op je Facebook of je WhatsApp of naar je bank... ...en dat gaat via het touwtje uit je huis. Uh, maar dat, en dat kunnen de veiligheidsdiensten afluisteren... ...maar misschien kunnen ze dat niet zomaar openen. Mm -hmm. Dan moeten ze best wel tegenaan uh, uh, rekenen om dat, um, uit te lezen wat jij nou precies schrijft. Mm -hmm. Op het moment dat je dat niet zomaar kan openen, zijn die bewaartermijnen ook weer anders. Um, um. Maar wat er wordt opgeslagen is alles wat uit jouw huis komt via jouw internettouwtje. Dus als jij met je telefoon op je wifi thuis zit... of je zit met je telefoon op, de, op die zendmast, uh, eindje verderop... alles wat jij in dat ding typt, mm. kan worden opgeslagen. Mm. Dus nou, denk maar na wat je doet. Ja, ja, ja. Je WhatsApp, je Facebook, ja. de pizza die je bestelt... Mm -hmm. uh, de escort, uh, escort service die je belt. Mm -hmm. ja, uh, ja. Uh, en misschien ben jij wel een, uh, werk jij bij een bouwbedrijf... en zoek je een journalist om, om die bouwfraude aan, uh, aan de kaart te stellen... Um, uh, dat kan ook worden afgeluisterd. Nou is dat misschien nog niet iets waarvoor je uh, zorgen maakt naar je eigen overheid. Maar wat nou als jij weet hebt van uh, Halbe Zelstra, die uh, onwaarheden vertelde over mm -hmm. zijn bezoek aan Poetin. Mm -hmm. Of dat je weet hebt van dat bonnetje van Fred Teven. Mm -hmm. En uh, durf je dat dan zomaar aan een uh, journalist te melden? Yeah. Of wat nou als jij Turk bent en je zegt dingen die Erdogan niet leuk vindt? Ja. Jouw veiligheidsdienst kan het afvangen, delen met Turkije. Mm -hmm, ja, dat, uh, en dat, uh, dat is inderdaad. Hè, we hebben dan nu, uh, want, want ik denk dat dat natuurlijk ook heel erg uitmaakt, ook de menselijke factor er natuurlijk ook in. Uh, dat je namelijk ook niet ook alleen ziet dat, uh, dat in ieder geval dan ook hè, dat die data dan wel wordt, echt wordt gehackt, maar dat je ook heel erg ziet dat er dus ook data lekken plaatsvinden, doordat, mensen inderdaad, hè, doordat er ook een menselijke factor ook in de computer ja. natuurlijk ook zit. Ja, dat, dat, dat speelt mee. Dus je, je vertrouwt. Het is een vertrouwensding. Uh, mm -hmm. uh, vertrouw je je veiligheidsdiensten... met de informatie die jij op internet typt... en vertrouw je ze zo erg... dat je het oké okay vindt... dat journalisten geen bronbescherming meer kunnen doen. Maar daar, mm -hmm. heb ja, ja, daar heb je het eigenlijk. Jij hebt misschien niks te lekker van een bouwvrouw... of van een ja, ja. Maar iemand anders misschien wel. En een, een journalist kan niet meer vrij met zijn bron praten... op het moment dat je uh, daarin afgeluisterd kan worden. En uh, ja, dat wordt wel ergens opgeslagen. Mm -hmm. uh, is dat veilig? Nou, de, de veiligste manier is niet opslaan. Ja, ja, ja. En daar is een principiële afweging, afweging in. Wat ik communiceer met jou in, in dit huis of mm -hmm. via internet naar buiten toe, uh, is mijn communicatie. En, en jouw communicatie, is tussen mm -hmm. ons twee. Ja. En daar heeft een veiligheidsdienst niks mee te zoeken. Op het moment dat daar een gerichte verdenking is, doe je gerichte opsporing. Dat is oké. Okay. Mm -hmm. En dan kan je ook eens kijken, met wie heeft hij gepraat dan en, en met wie... Mm -hmm. ja. En dan ga je daar wat, wat breder op zoeken, maar niet bulkinterceptie van de hele straat of, mm. of, uh, of, of het hele dorp. Ja. Daarin ga je te ver. En die data gaat nooit meer weg. Mm. En de, de achterliggende gedachte uh, kan je alleen maar naar gissen. Maar je kan je natuurlijk voorstellen, stel dat er een keer een verdenking is... of er gebeurt mm. eens wat, dat je kan terugzoeken in die data... van drie of vijf of tien of, of langer geleden. Ja. En dat je op basis daarvan conclusies kan, zou kunnen trekken. Uh, wat in zichzelf een risico is. Mm. Ja. Want als ik gericht ga zoeken in mm. jouw uh, communicatie... Mm. En, eh, en jij hebt eh, research gedaan op een bepaald onderwerp. Ja. Misschien heb je vorig jaar wel een, een paper geschreven over, uh, over ISIS, ja, ja, over, ja. over Syrië. Ja. En dan gebeurt er in jouw straat iets. En dan gaan we kijken naar wat heb je allemaal zitten doen dan. Oh, op, op, op, op, op de old ja, ja, ja. ja, ja, ja. is hij uh, geweest. Die Wim, daar is iets mis mee. Uh, mee de, ja. <Tigers> is nou, <laughs> um, er is een principiële afweging dat het jouw communicatie is. En zolang daar geen verdenking op jou rust... ...om daar met je vingers van af te blijven. En dan ben je terug bij die grondwet en je recht mm -hmm. op privacy. En ik denk dat die absoluut zou moeten zijn. Ja, dat, uh, ik, ik ben daar, ik ben daar uh, wat dat betreft ook zelf ook mee, mee eens inderdaad... Dat, ...dat privacy ontzettend belangrijk ook is. Uh, en ik denk ook dat er ook inderdaad ook zeker ook... Het ...in handen komen ook, hè, van, van data ook aan verkeerde partijen... ...dat dat in ieder geval een, een heel groot gevaar ook is. Maar waar ik ook wel benieuwd ook naar ben, is, is ook het volgende. Want we zien ook ontzettend veel... Uh, technologische trends natuurlijk ook hè. Van, van steeds meer apparaten worden ook met het, met het internet ook aangesloten uh, nou, nou heb ik daar eigenlijk twee vragen over namelijk ik las, uh, of ik hoorde ook de podcast ook van, uh, van meneer McAfee, weet je wel van, uh, van ook het beveiligingsbedrijf en die zei ook van, van juist ook met auto's en zo een car hacking, uh, zoals hij dat dan, uh, dan omschreef, dat dat, dat ook uh, dat dat ook een heel groot ook weer ook een nieuw gevaar ook, ook is um, hoe, hoe zie je dat ook zelf zeg maar dus nou, dat juist ook doordat er steeds meer apparaten ook aan het internet ook zitten dat dan dus ook, het, het, uh, hè, ook de data dus ook weer toeneemt ook van wat je ook allemaal ook aan het aftappen, aftappen bent en hmm. is ook alles ook ja, daarbij ook bereikbaar ook in die, uh, in die zin ja nou een van de redenen dat ik Ach, er zijn meerdere redenen. Maar een van de redenen dat ik um, de Piratenpartij steun... dat ik dat je zelf, zelf mm. op de kieslijst ben gaan staan vorige keer... is omdat er geen visie is bij onze volksvertegenwoordiging... op hoe je uh, die burgerrechten vertaalt... Mm. naar deze digitale samenleving die we mm. zijn met elkaar. Mm. En op het moment dat je de data als verhandelbaar ziet... Dat doen we met onze banken bijvoorbeeld. Ja, ja. banktransacties zijn ja. gewoon verhandelbaar. Ja. Op, nee, daar ben ik het dus niet mee eens. Het is mijn data en dat is dus geen, niet iets verhandelbaars. Ja. Op het moment dat je zegt, um, uh, uh, wat je in je, uh, in je Tesla of in je andere, al die automerken gaan dat doen en sommigen ja. lopen wat voor ja. wat voorop. Maar als je, op het moment dat je geen eisen stelt aan die boordcomputer ja. in beveiliging. Uh, als, als overheid geen kema-keur, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En niet alleen een auto. Een auto is een mooi voorbeeld. Maar dat geldt ook voor je koelkast. Mm -hmm. En dat geldt ook voor je thermostaat. Waarom stellen wij daar geen eisen aan uh, als, uh, als, als samenleving? Waarom is er geen wet die zegt, die data is van jou, van Wim, in Wim's huis. Mm -hmm. En dat is dus iets waar bepaalde eisen gesteld worden. En die mm -hmm. je niet zomaar mag opslaan als energieleverancier. En, maar ook niet als autofabrikant. Mm -hmm. En um, ook niet als navigatiesoftwarefabrikant ja. of als koelkastfabrikant. Ja. Bedenk het maar, ja, wat ja, ja, overal ja. zit een chip in. Ja, ja, ja. En we stellen daar geen eisen aan. Sterker nog, we nemen een wet aan die het mogelijk maakt om al die apparaten die in jouw ja. huis allemaal dingen doen, om dat af te luisteren ja. Ja. met deze uh, sleepwet. Uh, geldt ook voor je auto. Ja. geldt voor elk apparaat waar een internetverbinding ja. in zit. Het mag ongericht afgeluisterd worden. Ja. Dat uh, is het ook niet zo dat, uh, want je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, bedrijven ook als, uh, als bijvoorbeeld uh, Pelantiers is bijvoorbeeld zo'n zo bedrijf, he, die, die ook ontzettend veel ook met, met, uh, met, met data ook doen. Uh, Google is, uh, is, is natuurlijk ook he, altijd op zoek naar data. Um, heeft daarbij kunnen we ook, daarbij ook niet zeggen dat de overheid daarbij een soort van. Uh, wat je zo noemt een soort van competitive advantage heeft... doordat ze nu zoveel ook kunnen, kunnen lekken. Ja, dus dat is in ieder geval waar Google ontzettend veel moet doen... Ook om, om data ook te krijgen en dus ook echt de bezoekers ook moet, moet trekken. Kan de overheid zeggen van, hé, hey, wacht even, wij gaan, wij gaan gewoon een stap verder... en daardoor heeft een overheid ook een, een soort van voordeel... ook ten opzichte van dat soort bedrijven. Data ja, ja nou, dat, dat punt wordt wel eens gemaakt door voorstanders van deze wet. En die voorstanders die zeggen dan... Mm -hmm. uh, ja, maar mensen zetten al hun informatie ook ja. op, uh, op mm. Facebook. Ja, ja, ja. En uh, een fotootje delen ze aan, aan Tinder of whatever... waar mm. je maar mm. Uh, uh, mm. je privéinformatie uh, deelt. Er is een groot... Het punt wat ik net maakte is... we zouden uh, betere wetgeving mm. moeten mm. hebben in Nederland... die zegt data is van het individu zelf... Mm. en mag niet zomaar doorverhandeld worden. Ook niet door Facebook en, mm. en dat soort. Maar de overheid is een, is een heel bijzondere partij... Die heeft namelijk het geweldsmonopolie. Mm -hmm. De overheid heeft het recht om jou uit je huis te halen en in een gevangenis te zetten. Mm -hmm. En om die informatie van jou te, af te luisteren en te delen met een buitenland. En dat is een heel andere machtspositie ten mm -hmm. opzichte van, uh, van jou als burger... dan die commerciële bedrijven waar je zelf mm -hmm. informatie aan deelt. Mm -hmm. Dus de overheid zou daar veel, veel uh, terughoudender in moeten zijn. Mm -hmm. En de en die voorstanders van deze wet zou, mogen die de vergelijking toch niet maken tussen... Dus ja, Wim zet zijn foto's zelf ook op Facebook. Ja, dus nee, dat mag je niet. Mm -hmm. en, en zeker niet als overheid. Als overheid moet je juist die grondrechten beschermen. Mm -hmm. Ja, maar, maar aan de... Uh, maar ja, kijk, maar daar ben jij er ook inderdaad ook vanuit... Uh, uh, natuurlijk ook dat, dat de overheid in die zin ook goede intenties ook heeft. Hè, terwijl ik ook denk van nou, die overheid die heeft ook natuurlijk geen... geen uh, hè, die, is, die, is, die heeft geen goede goede intenties en zo. Maar dat lijkt me ook inderdaad ook voor, voor dat soort bedrijven, lijkt mij dan ook ontzettend lastig. ook, Want je moet dus concurreren met een partij die dus al die ja, die dus ja, die dus altijd een soort van voordeel heeft, omdat je ook de, de wet ook aan zijn kant ook heeft. Ja, nou even over intenties. Mm -hmm. ik, ik denk. Maar ja, dat is, in, dat is een inschatting van mm -hmm. mij. Ik denk dat deze wet met de beste intenties gemaakt is... door mensen die hun best hebben gedaan om een goede wettekst te schrijven. Ja. En ik, kan, ik, ik veronderstel ook, ik was er niet bij... maar ik veronderstel dat onze Tweede Kamer... en daarna de Eerste Kamer hun best hebben gedaan om te wegen... Mm -hmm. en, en uh, tot deze afweging te komen om die wet aan mm -hmm. te nemen. Mm -hmm. Dus de intenties daarin... Uh, daar, daar, heb ik, daar heb ik eigenlijk weinig twijfel aan. Mm -hmm. uh, maar onze overheid vandaag is niet de overheid van volgende week, of volgend jaar, of over mm -hmm. vier jaar. Mm -hmm. En uh, je kan nu je overheid vertrouwen, dat moet je zelf weten. Maar hoe kan je nou nu je vertrouwen uitspreken in die overheid die hier over vier of over acht jaar zit? Mm -hmm. En die over al die data beschikt. Mm -hmm. en niet die over mijn communicatie mm -hmm. beschikt, maar ook die van mijn kinderen. Mm -hmm. Die over mijn DNA beschikt in de mm -hmm. databanken, mm -hmm. maar ook die van mijn kinderen. En misschien doen we nu niet echt genetisch profileren mm -hmm. uh, uh, uh, ja, in Nederland ja, ja, ja. of in het buitenland. Ja. Maar hoe doen we dat later dan? Want we ja. hebben het vroeger wel gedaan. Ja. En de enige manier om te zorgen dat dat niet kan gebeuren is die data niet opslaan. En mm -hmm. daar slaat onze overheid de plank mis. Ja. Ze beschermen die grondrechten niet door mm -hmm. die informatie op te slaan. Ik wil zeggen, ze zijn toch integer met de beste intenties? Mm -hmm. Ja, uh, iets meer uh, historisch besef zou je zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar het, en en dat, dat hoor je, en dat, en dat vind ik ook wel, uh, dat vond ik ook wel ook met, met want ik, ik stel natuurlijk eerder ook de vraag van, nou goh, aantal, aantal de, de data, hoeveelheid die groeit natuurlijk, maar aan de andere kant he, dus om die data ook, he, om de juiste data dus ook op te sporen, he, en ook dat dan in, in een beetje in een vakterm dus ook goed he, daar een mooie query ook voor te, voor te schrijven, dat wordt dus ook steeds lastiger, omdat dus ook die databerg natuurlijk ook, Groeit. Hoe, ja. um, hoe, hoe zie je in ieder geval de verhouding ook tussen het kunnen queryen, hè? dus het kunnen, het kunnen zoeken in die data en ook, de, en ook de, de alleen maar groeiende data? Ja, nou, de technologie maakt grote, grote sprongen. Mm -hmm. Dus je kan, uh, jeetje. Als je, kijkt, als je terugkijkt naar, uh, naar uh, toen internet begon mm -hmm. en de allereerste zoekengine daarop mm -hmm. Mm -hmm. En, en hoe je nu. Uh, uh, ja, mensen noemen dat googelen of uh, whatever. Maar mm -hmm. ik zou een betere zoekentje pakken. Ik kies Duck, Duck Go of, ja, uh, ja. uh, of, uh, of Startpage of zo. Mm -hmm. Maar uh, stel je, je googelt iets. Echt alle informatie van de wereld zit in die database. En binnen, binnen een seconde krijg je antwoord. Mm -hmm. Dus dat, gaat heel, dat, is, dat is heel mooi hoe die technologie mm -hmm. daarin in, in, in is ontwikkeld. En als onze overheid, onze veiligheidsdiensten met deze wet veel data verzamelen... kunnen ze daar ook vast een hele mooie queries in maken. Mm -hmm. Maar... Uh, uh, hoe weet jij of Google jou het antwoord geeft uh, waar je echt naar zocht? Mm. Hoe weet jij of dat filter dat Google daarin plaatst uh, jou niet stuurt? Mm. Uh, hoe weet jij of um, uh, uh, uh, uh, het verdienmodel van Facebook, mm. Twitter, uh, uh, Google, YouTube, weet je wel, mm. of dat geen rol speelt in de informatie die jij uh, te zien krijgt? Mm -hmm. um, wat we weten is dat advertenties aan de zijkant uh, heel gericht zijn op jou. Dus jij de vorige keer een, een paars hemdje kocht, dat verrek, volgende week staat er een paarse ja, ja, ja, ja. kleding aan de zijkant. En voor jou is die misschien wat duurder mm -hmm. dan de mensen die een andere kleur leuk vinden. Ja, ja, en in hoeverre helpt het dan ook dat je een adblokker bijvoorbeeld dan ook, helpt het dan, want, want ik heb dan zelf een blokker, heb er dan, dan op. Maar de, de data, die wordt natuurlijk nog steeds wel, wel uh, natuurlijk ook gewoon opgenomen. Nou ja, waar ik me voor zou willen inspannen is uh, uh, mensen uitleggen hoe je je kan weren in deze... Deze samenleving met mm -hmm. bedrijven als, als uh, Google, Palantir noemde je. Mm -hmm. um, maar liever heb ik dat onze overheid betere wetten maakt. Mm -hmm. Die zorgt dat jij op een eerlijke manier... Uh, met, in het belang van jou als consument... Uh, mm -hmm. je informatie krijgt. Mm -hmm. En van die advertenties. Nou ja, adblockers prima, mm -hmm. doe ik ook. Mm -hmm. Weet je hoeft die reclame niet. Nee, nee, nee, ja. Maar ik heb geen probleem met het verdienmodel van, van bedrijven... Mm -hmm. die, die geld proberen te verdienen op internet. Ja, ja. Ik heb een groter probleem met zoekengines die uh, uh, gekleurde informatie aan mij geven. En terugkomen mm -hmm. op die vraag die je net stelt. En als je iets wil vinden van alle informatie van mensen in mijn straat, dan vind je ook wel wat. Mm -hmm. Als je gericht gaat zoeken naar verbanden, uh, mm -hmm. dan, dan vind je ook wel wat. Dat betekent niet dat iemand dan een terrorist is of terroristische relaties heeft of whatever. Mm -hmm. Dat betekent dat hij toevallig daar langs reed, voor wat voor reden dan mm -hmm. ook. Mm -hmm. uh, je kan niet zomaar ...conclusies trekken op, uh, op alle informatie... ...van, uh, van alle mensen. Mm -hmm. En dat is wel het risico... ...wat je krijgt als dus je alle informatie mm -hmm. gaat verzamelen. Mm -hmm. ja, dat, uh... En, uh, dus wat, daarom zou ik zeggen... ...een overheid moet niet die informatie... ...op deze manier mm -hmm. verzamelen. Geen sleepwet. Als er een gerichte verdenking is... ...dan doe je gerichte recherche. En, um, uh, en die link... ...met um, meer veiligheid is er niet. Het is in mm -hmm. ieder geval niet aangetoond. Mm -hmm. Al die aanslagen die de afgelopen jaren... Mm -hmm. ...geweest zijn, mm -hmm. stond er steeds... ...was er in korte tijd daarna het bericht van... ...we hadden hem eigenlijk al in het vizier. Ja. Ze, hadden, ja, ze hadden hem al op het netvlies. Ze waren er al mee bezig. Maar ze deelden die informatie uh, niet met de goede, goede instantie of zo. Of ze hebben daar niet op doorgezocht. Of, uh, dus die informatie was er al. Wat, dus je had een hooiberg, ja. daar zat de informatie in... ...en die, die speelt heb je er niet goed uitgehaald. Ja. En, en wat deze wet nu doet... En zeggen, oh jee, we hebben die speltje niet goed uitgehaald. Laten we een grotere hooiberg maken. Dan vinden we vast beter. Ja, maar vandaar dus ook dat ik ook de vraag ook vroeg... van, goh, moeten we niet veel meer naar de query kijken? Dus naar, naar, naar, de, naar de, de zoekopdracht die je erin stopt... in plaats van naar het vergroten van de hooiberg. Ja, nou ja, dat vind ik dus ook. En, en, ja. Maar... Uh, zelfs als die link tussen zijn, is het punt wat ik net ook... Ja, ja, dus zelfs als dus dus, zo, is, ja. zou ik liever zou ik wonen in een... Uh, zie ik, heb ik liever een samenleving ja. waarin uh, je vrij met elkaar kan praten... En ook vrij met elkaar kritisch kan zijn op jouw overheid of een buitenlandse overheid... Uh, dan een samenleving waarin je verantwoording moet afleggen over alles wat je communiceert over internet. En dat is wat je nu krijgt. Want mm -hmm. Ik kan dus niet, niet meer vrij uh, kritisch zijn...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 Op onze nieuwe website watavierenpodcast.nl, kunt u eenvoudig via Ideal Creditcard, Overboeking of Paypal uw geld geven aan ons. wordt een beetje geld geven. <lacht> <lacht> hier voor het goede doel? Kan <lacht> er zo op? Graag willen wij Marij bedanken voor de donatie in de afgelopen periode. Mede dankzij jou kunnen we onze podcast onafhankelijk houden en ons werk. Voortzetten. Nogmaals bedankt. Jeetje, Spanje, K Catalonië. Je ja, zal ja, ja. toch Spanjaard zijn. En Puigdemont, mm -hmm. uh, de Catalaanse uh, uh, uh, president daar, die zegt: mm -hmm. ik, ik ga het niet meer doen. Uh, mm -hmm. Laat de nummer twee maar uh, uh, mm -hmm. Catalonië aansturen. Die man zit in de gevangenis. Je zal mm -hmm. daar toch uh, gericht communicatie over hebben. Er zal Sp de Spaanse mm -hmm. veiligheidsdienst misschien wel in geïnteresseerd zijn. Yeah. En misschien is dit voorbeeld nog niet zo zwaar uh, op mm. dit moment. Mm. Maar voor Turkije valt dat voorbeeld wel te maken. Ja. Snap je? En mm. waar gaan we naartoe in deze samenleving? Want alles wat je nu communiceert, gaat nooit meer weg. Ja, wat ik, wat ik ook wel interessant ook vind is in die zin ook wel de, de rol ook uh, van, uh, van hè, je stipt het net ook wel even ook aan, van uh, private bedrijven in die zin en ook van welke meningen daar ook wordt, ook wordt, uh, wordt getolereerd en welke niet. Uh, omdat ik daar bijvoorbeeld zelf ook geen, geen vertrouwen in heb. Hè. Je ziet bijvoorbeeld dan uh, dan met YouTube bijvoorbeeld hè, dat shadow banning komt, uh, ja. komt natuurlijk op en, uh, uh, en ook met andere uh, bij, uh, bij Facebook waar bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, naakt wilden bijvoorbeeld ook niet, uh, niet, niet meer mogen uh, zoals ook niet ook uh, borstvoeding of bijvoorbeeld kunst of zo zoals dat is, al, uh, ja. zoals dat is bijvoorbeeld ook al niet goed hoe kijk je zelf voor ook tegen dat dan in feite dit soort hele grote bedrijven eigenlijk voor ons gaan bepalen van nou uh, wat mag jou en wat mag niet en eigenlijk ja, in die handen ook ja. de vrijheid van meningsuiting voor een groot deel ligt. Hier heeft onze overheid een heel belangrijke taak. En dat is de afweging maken om, om te zeggen dit zijn private bedrijven uh, en daar willen wij ons uh, als overheid uh, niet van bedienen... Wat er nu gebeurt in, in onze samenleving, dat is bij jou in de straat ook. Je mm. hebt je van die bordjes, je rijdt je straat in, daar staat een bordje. Hier is een, uh, een whatsapp buurt, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Een whatsapp buurtpreventiegroep. Je staat op die borden, hè? Hmm. Uh, ja, maar dat is toch een commercieel bedrijf, WhatsApps? Ja, ja. Ja, ja. Uh, waarom staat daar, uh, een, waarom sta, staat daar van belastinggeld gemaakt, een bordje, ja, ja. die reclame maakt voor firma Facebook? Ja. Wat is dat voor gekkerheid? En als je wil communiceren met je politie, dan moet je naar de, naar de Facebookpagina van de politie of van de, van de gemeente. Dat betekent dat wij als, als onze overheidsinstanties dus eigenlijk zeggen, uh, uh, wij maken gebruik van die diensten. Maar we stellen er geen eisen aan. We staan toe dat zulke bedrijven bepaalde filters maken. En daar gaan we zelfs in mee. Dat, die hele uh, uh, discussie die nu ...begint vorm te krijgen over uh, fake news, nepnieuws. Mm -hmm. En filters daarin zie je ook op YouTube, Twitter mm -hmm. en Facebook. En onze overheidsinstanties maken gebruik van die diensten... ...en uh, commerciële bedrijven bepalen wat echt is en wat niet echt is... ...en wat jij te zien krijgt. Mm -hmm. Dat moet stoppen. Mm -hmm. Dat kan dus niet. Je kan niet gebruik maken van Twitter en ondertussen zien... ...dat, dat journalisten uh, uh, daarop geblokkeerd worden... Een shadowband noem je het. De mensen kennen dat woord shadowband. Ja, okay. Stel je bent journalist en je typt iets in Twitter. En uh, uh, alleen de mensen die jou kennen en jou volgen, die lezen dat. En Twitter zorgt ervoor dat daar buiten, buiten dat groepje, niemand het ziet. Met andere woorden, een commercieel bedrijf bouwt een muurtje om jou heen. En jij als journalist zit in een soort echo kamer met alleen de mensen die, die jou kennen daar ben je dus geen vrije journalist meer. Ja. En dat sta je toe van firma Twitter. Nou, ik zou daar wetten tegen maken. <laughs> ja. Geen, geen blokkeren van informatie. Mm -hmm. van, van die hele grote bedrijven die we zelf uh, als, als overheid ook uh, gebruiken. Maar we gaan erin mee. Mm -hmm. en dat is het stomme. Dat is ook het, het falen van de, van de Nederlandse overheid en de Europese, uh, Europese Unie. We beginnen een nepnieuwsafdeling uh, ja. in, de, in de EU. EU versus disinfo. Uh, het eerste ja. wat ze filteren ja, ja. is... Uh, um, um, ...de post online en geen stijl. <laughs> ja. Terwijl als je gaat kijken wat was daar nou precies uh, aan de hand... Ja. ...dan was dat gewoon legitieme verslaggeving. Ja. Dus de EU slaat daar de plank in mis. Uh, YouTube filtert, Facebook filtert, Twitter filtert... ...op een manier waarvan ik denk dat moeten we niet willen als mm -hmm. samenleving. Mm -hmm. En ik denk eerder dat onze overheid nu wetten zou moeten maken... ...die onze burgers daartegen beschermen. Net zoals dat je wetten maakt tegen uh, online gambling bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want er is een groot risico in die bedrijven. Zij bepalen de werkelijkheid... Mm -hmm. Dat, dat, moeten we, dat moeten we niet hebben. Ja. En maar ja, de, de kennis... Uh, de, ik veronderstel dat het kennisgebrek is in de mm. Tweede Kamer. Mm -hmm. uh. Ja, ja, ja. Ikzelf ik ik zelf wapen mij in die zin daar, daar dan tegen. Inderdaad ook om, om veel... Om vooral ook veel boeken ook inderdaad en ook te, ook aan, te, aan te schaffen, et Maar wat je ook wel weer ziet... Is dat daar ook al wel weer... Uh, juist dan ook omdat bijvoorbeeld bepaalde vertalingen... Dan ook bijvoorbeeld ook weer ook verkeerd ook weer ook op internet staan. Dat bijvoorbeeld die ook alweer wordt gebruikt. En dat dus ook alweer... Uh, ook alweer, dus ook in, in boeken, ook weer, weer terugkomt. Ik kan je dan ook wel weer niet zeggen van dat het dat, dat in die zin ook wel weer internet een soort van bepaalde aanjager Ook wel eerst ook tot ook uh, uh, ja, papierfake papier news, laat ik het zo zeggen. Ja, nou, censuur is natuurlijk van alle ja. tijden. Als je terugkijkt naar hoe vroeg voor internet mm -hmm. of uh, in de tijd van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, mm -hmm. van die pamfletten en, ja. uh, en hoe toen de, de bevolking werd geïnformeerd. Mm -hmm. Censuur is van alle tijden en dat is mm -hmm. nu niet anders. Um, wat we zouden kunnen doen is leren van, van de geschiedenis. En mm -hmm. uh, mijn conclusie dan is... Er is maar één manier om, uh, om je daartegen te wapenen. En dat is vrijheid van informatie. Mm -hmm. Zorg dat informatie toegankelijk is. En laat mensen hun eigen filter zijn. En als jij vertrouwt op een bepaalde krant of een ander mediakanaal... Nou prima, dan gebruik je die om je te informeren. Maar op het moment mm -hmm. dat je bepaalde in, me, informatie gaat tegenhouden of je staat een commercieel bedrijf toe om informatie tegen te houden... dan zijn we verkeerd bezig. En uh, ik denk dat onze Tweede Kamer daar juist nu op zou moeten handelen. Niet door te filteren wat nep is en wat niet nep is. Overheden staan erom bekend ja, om ja. censuur te plegen. Ja. Nee, juist om informatie af te dwingen... dat informatie vrij toegankelijk is voor iedereen. Mm -hmm. dat, is een, dat is waar we heen zouden moeten. Ja, hoe kijk je ook aan tegen... Uh, want er want, uh, is ook heel erg veel om te doen... Ook tegen ook, want de, de informatie die wordt dan natuurlijk opgeslagen. Nou ja, we hebben dan ook een beeld gegeven van die grote, van die grote hooiberg, dan nu, waar, dan, waar dan ook in wordt gecreëerd. Maar die opzag, en ook he, dat staat dan op, op, op, op servers. Maar hoe wordt dat dan ook op dit moment ook beveiligd? Misschien is dat ook wel interessant om te vertellen. Ja, nou, de beste manier om het uh, uh, veilig te krijgen is om het niet op te slaan. Ja. Je, niet, dat, dat is makkelijk. Dus en, dat klinkt als een ja, dooddoor. Ja, ja, ja, ja. nou ja, de ene beste manier is om te zorgen dat er geen internetkoppeling in zit. Ja. Dus als jij het opslaat en je kan het er niet bij, dus er is geen touwtje tussen de buitenwereld mm -hmm. en waar die data staat, daar wordt ook al een stukje veiliger van. Mm -hmm. Maar um, uh, de Amerikaanse overheid, nee, de, de, de, de data is niet helemaal duidelijk, maar de Amerikaanse overheid had daar een rol in, schreef een virus een stuk net. Waarmee de Iraanse kerncentrales, uh, uh, mm. kerncentrales zijn uh, gecompromitteerd. Nou, ik veronderstel toch dat ze kerncentrales redelijk goed zijn. <laughs> ja, ja, ja. En toch is daar gerichte aanval op gepleegd. En, ja. en dat is gelukt. Mm. Uh, hoe het in Nederland wordt opgeslagen, dat weet ik ook niet. Je vertrouwt hem op. Zal mm. ik eens een voorbeeld geven? Ja, voor de... Ik kreeg een uh, brief van het weekend... met een nieuw briefje voor uh, donorregistratie. Ja. En daarin stond... Uh, uh, dit briefje mag je bij je dragen, waarop staat, ik, ik ben nu geen donor meer. Ik was ja, altijd de donor, ja, ja, ja, ja, ben ja, ja, gestopt ja, ja. vanwege die nieuwe donor. Ja, vanwege die nieuwe donor. Dat is een andere discussie, ja. maar op dat briefje staat, je bent geen donor meer. Dat briefje mag je bij je houden, maar uh, de arts, op het moment dat er wat met je ja. gebeurd is, die gaat niet naar de briefje kijken. Die arts, die kijkt in de database of jij donor bent of niet. Ja. Toen ik dat las, dacht ja. ik, oké, okay, ik heb toevallig wat handigheid met ICT. Ja. Die database, ja. Hoeveel procent garandeer je mij dat mijn informatie daarin, of ik donor ben of mm -hmm. niet, of dat uh, klopt? Mm -hmm. of, is die daad, of heeft er iemand iets verkeerd overgetypt? Of mm -hmm. is dat gehackt? Kan je garanderen mm -hmm. dat uh, mijn niet-donorschap uh, goed mm -hmm. geregistreerd staat in mm -hmm. die database? Mm -hmm. Die garantie ja, is er niet. Ja. Wat, wat een maand geleden nog een grondrecht was in Nederland, mm -hmm. lichamelijke integriteit, je komt niet aan mijn lichaam, tenzij ik daar toestemming op geef, mm -hmm. hangt nu af van de veiligheid van een database van onze overheid. Je, je, ja, kan, je kan er mij vragen hoe ja. veilig is die data. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen nee, we hebben hier een grondrecht. Ja. En uh, die, die, die, dat laat je niet afhangen van de beveiliging van een database. Mm -hmm. Dus die discussie van hoe veilig is die database zou ik niet eens willen voeren. Je slaat die data niet op het grondrecht. Ja, en, um, en ook iemand in het verlengde daar, daarvan. Uh, ook, ook om even over die medische data ook door te gaan. Waar we het ook natuurlijk ook in het begin van het gesprek over hadden met ook DNA. Uh, het elektronisch patiëntendossier, dat is natuurlijk, in, uh, dat is natuurlijk ook, uh, he, ook in opkomst. En er is ook ontzettend veel gesteggel ook, ook over. Um, want hoe, hoe staat het daar op dit moment nu ook mee? Want volgens mij is het in ieder geval zo dat dat in ieder geval wel van de, uh, in ieder geval van de baan ook is. Maar dat er wel weer opnieuw onderzoek weer ook naar wordt gedaan. Is er ook nog een strijd te winnen? Want, want dat kunnen we beter nu doen dan bijvoorbeeld he, zoals we nu ook met, met de... Uh, met deze wet ook, weer ook hebben gezien, dat we een beetje al van tevoren kunnen voeren. Inderdaad. Ja, ik heb uh, met de Piratenpartij in 2017, 2016, 2017... campagne gevoerd voor de Tweede Kamerverkiezingen. En in ons programma uh -huh. hebben we de afweging gemaakt dat het jouw data is. Medische data is van jou. Uh -huh. En uh, dus niet uh, uh, automatisch centraal opgeslagen. En dan is het misschien maar wat meer werk... om die informatie bij je nieuwe behandelend arts te krijgen... Maar dat is de keuze die ons voorligt. In wat voor samenleving willen wij? Slaan we alles centraal op en hopen mm. we maar dat dat, dat niet gecompromitteerd wordt of in verkeerde handen komt? Of uh, kiezen we de, voor een samenleving wat uh, soms wat meer werk is en wat minder handig is, maar wat wel uh, afdwingt dat het jouw medische data is, dat het jouw eigendom is? Mm. En de Piratenpartij maakt daar een afweging in. Dan zegt nou, het is jouw data yeah. Of dat nou... Het is dus niet van Facebook, het is niet van Google, het is niet van je bank. Hm. En het is ook niet uh, automatisch in een medisch patiëntendossier en ook niet in een donorregister en ook niet in een DNA-databank. Ja, ja, ja. De discussie is op al die punten hetzelfde. Ja, ja, ja. Van wie is die data? Mm -hmm. ja. Jij bent het individu, jouw data. Ja. Want, want uh, in ieder geval op dit moment, wat ik in ieder geval wat ik in ieder geval vernam, wordt dat nu inderdaad met faxen, wordt het nu in ieder geval ook, uh, ook uitgewisseld. Uh, maar, uh, en ook, maar dat we dan vervolgens inderdaad ook om te kijken wie die patiënt is, dat daarvoor weer weer dan weer ook een computer weer wordt geraadpleegd. En dat is natuurlijk ook weer, ook weer inderdaad een, een bepaalde. Dus je ziet wel al dat de computer erin, ook zeker ook met medische gegevens, dat, dat wel dus ook in wordt. Uh, ja, toch ook weer wordt gebruikt. Maar ja, kijk, je moet de mogelijkheden die, die uh, ICT ons bieden, moeten we slim inzetten. Mm -hmm. uh, maar voordat we dat doen, moeten we eerst even terugkijken naar. ...welke spelregels hebben we met elkaar. Mm -hmm. En daarom hamer ik op die grondrechten, die burgerrechten. En als je die spelregels met elkaar duidelijk neerlegt... ...kan je daar bovenop mm -hmm. de prachtigste oplossingen bedenken met elkaar. Mm -hmm. En dat geldt ook voor, uh, voor, voor medische gegevens. Mm -hmm. Maar de, de basisaanname moet, mm -hmm. zou moeten zijn... ...data is van het individu mm -hmm. en je kan het inzetten ergens voor... Uh, ...en daarna zou je het kunnen weggooien mm -hmm. of zo. Ja. Ik doe een transactie, ja. ik betaal jou ja. ergens voor. Ja. Nou, die, die betalingstransactie mag die bank gebruiken om die betaling af te handelen... En vervolgens mm -hmm. uh, gooi je die weer weg. Mm -hmm. Ik ga je die niet verhandelen. Ja. Uh, ik moet naar een dokter. Nou, mijn medische gegevens uh, moeten mm -hmm. aan die arts uh, op dat moment beschikbaar komen. Mm -hmm. Maar daarna niet zomaar weer automatisch beschikbaar mm -hmm. voor alle andere artsen in een dossier. Ja, ja ik had ooit het voorrecht. en ik, ik wil dit ook nog wel ook even aan je voorleggen. Ik ben ook wel benieuwd hoe je daar ook naar kijkt. Ik heb ooit het voorrecht gehad om ooit bij Google uh, te gast te mogen zijn. In de, in de Google tent, zo heet dat dan. En daar was uh, Vint Surf onder andere. Hè? Dus een van de van de van de mede ja, je zou wel kunnen zeggen tussen aanhalingstekens oprichters uh, van, van, van, het, van het internet zoals we dat dan nu uh, we dat dan nu kennen en wat hij uh, want daar was op een gegeven moment ook de discussie ook over het recht ook om vergeten te worden en wat hij daarin zei is en dat vond ik wel interessant ook van ja we hebben wel bijvoorbeeld ook dingen ook zoals ook het recht ook om vergeten te worden maar we weten niet meer wat we ook uh, bezitten ook aan data en is dat ook niet een heel erg groot probleem van dat een heleboel mensen geen idee meer hebben... wat ze ook in data bezitten. Ik moet bijvoorbeeld ook heel erg eerder bekennen... ik heb geen idee meer wat ik drie maanden geleden... WhatsAppte, bijvoorbeeld. Ja. Hoe, kijk, hoe kijk je daar tegenaan ook? En ook tegen, tegen eigenaarschap in die zin... dat mensen ook gewoon geen idee meer hebben... wat ze bezitten. Nou. Je, je, je zegt dat je het bezit. Maar ik, ja. ik zou, het, zou het wel omdraaien. Jij bezit het niet. Want jij, in, jij leest... Laten ja, we kijken ja. naar WhatsApp. Ja. Um, ik gebruik het zelf niet. Ja, ja. Ik, uh, ik vind Sig signal vind ik een leuk ja, alternatief. Ja. Um, maar voor alle software die jij uh, installeert op jouw telefoon of op je tablet of op je computer, al die software die op het internet gebruikt wordt, dan moet jij op oké ok ok klikken voor die gebruikersovereenkomst. Ja. toch? Ja. En uh, de eerste halve pagina die scan je en ja. dan denk je, je, daar heb ik geen zin in. 20 pagina's. Waarom is er geen wet in Nederland? Waarom neemt onze Tweede Kamer geen wet aan die zegt die gebruikersovereenkomst, daar moet in bullet points, vijf of zes of tien mm -hmm. bullet points staan, wat de impact is op jouw data en mm -hmm. jouw informatie. Mm -hmm. Waar dat staat en hoe lang het bewaard wordt. Mm -hmm. Waarom dwingen we dat niet af met een wet? Wat we nu krijgen is twintig pagina's tekst die niemand leest, mm -hmm. waarin staat dat wat jij typt, gewoon opgeslagen mag worden en verhandeld mag worden. Mm -hmm. Daar gaat het in mis. Uh, je kan niet de, de, de, de mensen die naar deze podcast verwijten, mm. dat ze die gebruikersovereenkomst niet lezen. Yeah. Dat ding is onleesbaar. Nee. Ja, ja, dat is... Wat, wat, je kan wel onze Tweede Kamer verwijten dat ze niet een betere wet aannemen mm. die zeggen, als jij een applicatie installeert, dan moet daar staan welke data verzameld wordt, hoe lang, hoe lang dat gedeeld wordt en met wie dat gedeeld wordt. Mm. En dan staat daarbij WhatsApp dat het van Facebook is en dat het nooit meer weggaat. Mm -hmm. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, want uh, kijk, ik had het in die zin ook over eigenaarschap. Want kijk, ik heb bijvoorbeeld wel op mijn telefoon draait bijvoorbeeld ook een backup. In ieder geval van alle, van alle gesprekken die ik in ieder geval heb. En die, die ja, ja, nou ja, zeg maar de data is dan weliswaar niet eigenaar. Daar ben ik geen eigenaar van, maar ik heb die data wel. In die zin. Dus, um, um, en dat is dus ook wat ik, wat ik dus ook probeerde van... Um, ik heb dus wel de data, maar wat ik dus in dat bestand heb zitten, ik heb geen idee. En ik denk dat, dat, dat, he, dus, dus dat, dat, dat het dus ook een uh, ja, probleem ja. ook in zich meebrengt. Ah, je weet ook niet wie het nog meer heeft. Kijk, mm -hmm. als jij mij uh, belt, mm -hmm. of je stuurt mij een berichtje, mm -hmm. uh, dan, uh, dan veronderstel je dat ik dat weggooi. Maar mm -hmm. voor hetzelfde geld neem ik het op. Ja, ja. En, ja. Uh, en, uh, Misschien zeg je iets dat nu nog niet zo spannend is, maar over een jaar ligt dat gevoeliger. Ik was een paar jaar geleden in Turkije. Ik praatte voor de Piratenpartij in Turkije. De corzan heet dat daar. En ik zou dat nu niet meer zo snel durven. Onder dat bewind zoals dat nu in Turkije geldt. Dus wat een paar jaar geleden oké was, is nu een beetje eng. En wat jij nu telefoneert naar mij of naar iemand anders, is nu misschien oké. En over een paar jaar is dat. Is dat, uh, is dat misschien uh, eng. Mm -hmm. We leven nu in een samenleving... waarin je niet zomaar meer vrij kan praten met elkaar... Mm -hmm. over internet. Mm -hmm. En daarin schieten we dus tekort. En deze wet waar, we, waar het gesprek over begon... Ja. Die, die, die, dat is een point of no return. We staan het onze veiligheidsdiensten... toe om alles te verzamelen... en te delen ja. met het buitenland. Mm -hmm. Nou, dat gaat dus nooit meer weg. Mm -hmm. We zouden juist nu een wet moeten maken... die, zeggen, die zegt, het is jouw data... Mm -hmm. en dat mag je niet zomaar delen. Alleen gericht als jij daar toestemming voor geeft. En nu ja. typ jij het in WhatsApp. Ja. En als WhatsApp dat wil verkopen aan een ander bedrijf... moeten ze opnieuw elke keer opnieuw ja. aan jouw toestemming vragen. Mm -hmm, ja. En aan jou vertellen waar ze dat opslaan. Mm -hmm, Hetzelfde ja. geldt voor dat uh, patiëntendossier... en al die andere plekken ja. waar je gaat opslaan. Dat. We hebben trouwens ook nog... Uh, dat is ook altijd wel leuk. We hebben, we hebben namelijk ook nog een, nog een vraag ook binnengekregen... Ook van, uh, van Tom Staal. Tom Staal heeft ook al eerder... Ook al, hè, van geen Stel, die heeft natuurlijk eerder ook al uh, met, uh, met, met uh, mijn collega Jur uh, Mulder ook gepraat we gaan even het audiofragment gaan we even afspelen en dan, uh, dan ben ik heel erg benieuwd ook naar je, naar je reactie gewoon wat aan Rico vragen over het maat, over de of okay. fijn Maar beste Rico jullie proberen het nu al heel lang en dat uh, uh, uh, faalt namelijk keer op keer op keer. Jullie hebben ongeveer een achterban van 30.000 man. En de laatste keer hadden jullie Ancilla van de Leest, uh, wat ik op zich helemaal geen onaardige dame vind, ingezet om het dan nu dit keer toch echt, echt te gaan halen. Uh, en weer, weer was het niks. Het was weer gewoon een campagne van lik Me Festje. En uh, uh, jullie dachten serieus dat je uh, de digitale kiezer, zeg maar, de nieuwe kiezer die zich druk moet maken om privacy. Wat serieus echt een van de belangrijkste thema's is van de komende jaren met het grote nadeel dat niemand het interesseert. Jullie dachten serieus door met een stem, met een verkiezingsbus naar Markten in horen te gaan om daar te gaan vleieren. Beste Rico, wordt het gewoon niet eens een keer tijd dat die hele piratenbende waar altijd een paar hele goede... Knappe koppen tussen zitten waarvan ik altijd gehoopt heb dat jullie het zouden redden. Omdat ik die kennis van de IT de kamer in wil krijgen. Maar voor de rest bestaat ja, uit een stelletje zwakzinnige Sorry. Wordt het nou niet gewoon als ik je tijd om mij op te houden. Met die hele piraten bellen. Die gaat naar Rico. Zo, so, die Rico. <laughs> nou, be behoorlijk pittige uitspraak. Bedankt oh, Tom. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, dat... Uh... In voetbaltermen zullen we maar zeggen... linkerbovenhoek. Direct in de kruising. Maar je hebt ongetwijfeld ook een sterk antwoord... Rico. Ik ben heel erg benieuwd... of Nederland op 21 maart... Ik ga op alles wat Tom zegt ga ik in. Ik krijgt de ruimte in de podcast. Ik ben heel erg benieuwd of op 21 maart... Nederland uit zijn huis komt... en... privacy, grondrecht... ...belangrijk vindt of niet. Of, of, uh, en, en dat zie je in Nederland niet goed... ...want overal gaan we ook voor de gemeenteraad... Uh, ...stemmen, behalve in Groningen. Ik uh, ben benieuwd of mensen in Groningen... ...gaan, gaan stemmen op dit referendum. Mm. En of ze een punt maken tegen deze... Uh, ...sleepnetwet. Uh, voor mij is dat een van de allerbelangrijkste... Uh, uh, ...programmapunten... ...waar de Piratenpartij... Uh, ...campagne op voert ...of, of uh, de uitgangspunten van de Piratenpartij. En... Uh, uh, of, of, dat, of dat door Nederland gedeeld wordt of niet... dat, dat mm. maakt wel ook of je succes hebt met, met, met een politieke partij die juist daarop inzet. En uh, Tom heeft gelijk uh, dat, dat het ons niet gelukt is in de vorige verkiezingen. Um, maar tegelijkertijd deel ik zijn uh, visie dat, dat het een heel belangrijk onderwerp is. En nou is de vraag hoe krijg je dan dat uh, uh, verteld aan Nederland... Nou Tom, als je ideeën hebt, en uh, het zijn goede ideeën, dan, dan kom op dan. Ja. Weet je, we, we doen ons best. En hij refereerde aan een busje wat we, waar we, wat we gekocht hebben... en paars geverfd hebben en waar we ja. mee door Nederland gingen ja. rijden. Uh, realiseer je dat we in Nederland, als je een nieuwe politieke partij bent... dat je moet uh, concurreren met partijen met grote subsidie. Realiseer je dat uh, ProDemos... ...wat deels door de overheid gefinancierd wordt en deels door, uh, door andere uh -huh. partijen... ...dat die verkiezingsposters selectief stuurt naar scholen. Onze verkiezingsposter werd niet gedistribueerd naar scholen... ...wel, naar andere, uh -huh. uh, uh, uh, wel voor de andere politieke partijen. Realiseer je dat op het moment dat die stemwijzer uh, was... ...die presentatie uh -huh. van, uh, van de stemwijzer... Uh -huh. ...dat uh, Rutte en andere uh, Kamerleden voor in het bankje staan, vol in de camera's en dat uh, Stefane Simons en Ancilla van der Leest uh, uh, in, de, in de hoekjes geplaatst <totstukken> ja, ja. werden. Dat is raar. Als je erover nadenkt, is dat raar. De, de Tweede Kamer in Nederland zou uh, de, de manier van verkiezingen uh, uh, moeten opnieuw inrichten. Want uh, op het moment dat je 20 of 24 partijen hebt die, die allemaal meedoen... dan zou je net als bij een uh, voetbalkampioenschap... Uh, uh, ...iedereen de gelijke uh, mogelijkheden... ...gelijke rechten moet geven. En dat is op dit moment niet het geval in Nederland. Er is een voorkeursbeleid voor sommige partijen... ...en uh, anderen hebben daar uh, minder ruimte in. Mm. Onder andere geld. Wij hadden een klein, heel klein budget. Mm. En, en daar hebben we een uh, bus voor gekocht. En uh, als jij een beter idee hebt... Voor, uh, <laughs> voor, uh, voor, uh, ...voor campagne... ...dan hou ik me aanbevolen. Nou, bijvoorbeeld fundraising. En daar hebben we te weinig op ingezet. Mm -hmm. En uh, daar hebben we heel veel van... Ik, ik, ik spreek voor mezelf maar mm -hmm. ja, er veel ja. van geleerd. En ik hoop dat we dat de volgende keer uh, sneller en beter gaan doen. Uh, wat Tom ongetwijfeld gevolgd heeft, want hij, hij volgt kennelijk mm -hmm. de Piratenpartij goed. Mm -hmm. Is uh, dat we ook wat intern gedoe hebben gehad met, uh, met bestuur. Mm -hmm. um, dat heeft de campagne ook geen goed gedaan. En, mm -hmm. en hoe goed je ook bent als, uh, als uh, uh, lijsttrekker, in dit geval Ancilla. Um, je, je bent ook zo goed als de organisatie die mm -hmm. achter je staat. En mm -hmm. we hebben daar veel... Veel in do doorgemaakt en provisionalisering gemaakt, die, uh, uh, ja, ik had ook gewild dat het sneller was, uh, was gegaan. En, uh, hef jezelf op. Ja, joh, hey, uh, privacy is super belangrijk maar nog belangrijker dan dat, als je het aan mij persoonlijk vraagt, is uh, transparantie van bestuur. En uh, hoe kan het zijn, hoe kan het zijn dat Rutte Halbe Zijlstra uit de wind probeert te houden? Uh, op het moment dat hij liegt over een uh, um, uh, ontmoeting met, uh, uh, uh, met Poetin. Hm. Hoe kan het zijn dat de journalisten van de Volkskrant druk moeten zetten om uh, dat dossier naar, naar boven te krijgen. En dat niet Rutte automatisch bij eerste gelegenheid heeft gezegd ik ga nu hm. mijn Tweede Kamer informeren. Hoe kan het zijn dat we nu nog steeds uh, WOP-verzoeken moeten doen. En terwijl die informatie gewoon ook gepubliceerd zou kunnen hm. worden aan het internet. Alle niet vertrouwelijke informatie moet je gewoon als overheid publiekelijk beschikbaar stellen aan je samenleving. Ja. En uh, mm -hmm. transparantie van bestuur is voor mij een belangrijker punt, Tom, nog dan, uh, dan privacy. En uh, ik geloof dat daar Nederland wel klaar voor is om daar uh, ook het belang van in te zien. Zeker met die voorbeelden van dat bonnetje van Teven onder de pet gehouden. Ja. Het voorbeeld van uh, ja, Pechtold. Met zijn penthouse onder de pet gehouden. <grijg> het voorbeeld van Halbe Zelstra onder de pet gehouden. En, uh, en, en nu, een, en, en nou, nog zoiets. Ik kan wel even doorgaan met belangrijke punten. Dat we een referendum gaan afschaffen met elkaar. Heb je al langere gevolgd uh, afgelopen week, uh, Tom? Dus privacy is super belangrijk. Uh, dat is niet het enige. Uh, ICT is super belangrijk. En ik ben het met je eens dat die kennis in de Tweede Kamer mist. Daar hebben we het eerste half uur van dit gesprek uitgebreid over gesproken. En misschien heb je wel gelijk, Tom dat de piratenpartij uh, moet herbezinnen en nadenken over wat nu echt belangrijk is uh, in je uitgangspunten. En uh, wij zijn de enige ICT-partij, maar we zijn ook de enige transparantie-van-bestuur-partij. En ik denk op die twee dossiers misschien moeten we meer de focus leggen de volgende keer. Week met Changes. Nou, volgens mij is dit echt een, ook weer een, een, vlammend, een vlammend antwoord op een vlammende vraag. In die zin. Maar nou, misschien moeten <laughs> we het dus ook <doorpraten>. Als je maar <laughs> ja, uitnodigt, dan, uh, dan doen we dat face to face. We, we, we, dat kunnen we, kunnen, we wel, kunnen we wel voor elkaar krijgen. Dat, dat, dat, jullie, uh, dat jullie inderdaad weer, weer bij, elkaar, <laughs> bij elkaar komen. Volgens mij moet het ook, uh, ook wel weer een leuk, uh, leuk iets ook op, uh, opleveren. Even ook voor de, voor de volgende uitzending, Rico. Uh, uh, wat ik, wat ik heel erg leuk vind, want we hebben inderdaad dan ook altijd de doorgeefvraag. En uh, wij gaan ook een uitzending maken, uh, die staat in de planning voor in april. Waarin wij een uitzending gaan maken ook over cryptocurrencies. Waarbij wij een technisch iemand, Wouter Constant, en een econoom, Willem Kornaks, uh, bij elkaar ook gaan zetten. En uh, dus ook inderdaad ook gaan praten ook over cryptocurrencies, bitcoin en zo. Uh, jij, je, je, hè, je bent in ieder geval ook technologisch ook behoorlijk ook onderlegd. Dat hebben we ook in het, in het gesprek natuurlijk ook uh, we hebben dat natuurlijk ook kunnen zien. Wat zou je nou echt ook aan en, en uh, zowel Willem Cornaxus als Wouter Constant... wat zou je daar nou ook aan mee willen... Uh, ook echt ook van willen weten en ook willen uh, ja. vragen? Ja, nou, cryptocurrency is natuurlijk een, een breder onderwerp. Je gaat het dan ja. ook hebben over blockchain technologie... Klopt. en alles gaan wat je daarmee doen? kan doen. Ja. Maar een van de manieren waarop je blockchain kan inzetten... is om daar een, een, een digitale munt op te bouwen. Hm. De bekendste is natuurlijk bitcoin. Ja. Mijn vraag aan deze mensen zou zijn... Um, ...denk je dat de, de wereldwijde samenleving... De, de, ...de manier waarop we in deze wereld met elkaar het financiële systeem doen... ...denk je dat daar plek is voor een niet door de staat gedragen munt... ...zoals bitcoin, voor een decentrale munt... ...waar geen uh, monopolie van, van een bankensysteem achter zit... ...of denk je dat onze Tweede Kamer en de EU en wat in de Verenigde Staten en al die andere uh, uh, mogendheden. Of denk je dat zij cryptocurrencies gaan verbieden... als ze niet door centrale banken zijn uitgegeven? Denk je dat onze Tweede Kamer... Dit is de concrete vraag. Denk je dat onze Tweede Kamer een uh, wet gaat aannemen... om bitcoin te verbieden in Nederland? Kijk, dat is volgens mij ook een hele mooie, hele mooie vraag. En daar kunnen zowel Wouter Constant als, uh, als Willem Kornhox... nog even ook op puzzelen... Ja, uh... Nou, ik heb een liedje gemaakt. Dan moet je dan ja, ja, ja, ja. Doe dat even pluggen dan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb een liedje gemaakt over Bitcoin. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dat ja. liedje gaat over de wet uit 1978. Ja, ja, ja. Waarin goudbezit in Nederland ja, ja. verboden is. Ja, ja. Goudbezit in Nederland is verboden. Eén handtekening van de koning en die wet is van kracht. De noodwet financieel verkeer. Ja, ja. Mijn vraag is dus: denk je dat er ook zo'n wet gemaakt wordt voor Bitcoin of niet? Kijk, dat is een dat, dat, mooie, mooie doorgeefvraag ook om even om te, op te puzzelen. Rico, ik ga je ontzettend bedanken in ieder geval voor, uh, voor het gesprek. Um, ook, voor, ook voor de luisteraars, uh, deel like, uh, um, gebruik alle, alle knoppen. Maar denk wel ook na hoe je die knoppen natuurlijk ook gebruikt. Ik denk dat dat wel de mooie afsluiter ook is van het, van het gesprek. Mijn uh, laatste opmerking, ja, want je gaat het dit toe. waarschijnlijk ja. morgen al online zetten. Ja. Kom allemaal alsjeblieft naar Utrecht 7 maart s avonds. Daar gaan we in debat met jou... Uh, over die sleepwet. Daar ging dit gesprek over, over, ook over. Kom 9 maart naar Leeuwarden. Daar gaan we in gesprek met jou, uh, vanuit de Piratenpartij georganiseerd, uh, om te praten over die sleepwet. Uh, kijk naar onze agenda, piratenpartij.nl, naar alle andere evenementen die we nog gaan doen. Dat, uh, kortom, schrijf het inderdaad ook op in je agenda. Rico, ik ga je ontzettend bedanken.